5 uur. Dit is Maud Schreurs met het e Volgens de Duitse politie geeft de man toe dat hij een negenjarige jongen... en een man van 22 met meststeken heeft gedood. Hij zou maandag vanuit zijn ouderlijk huis, in herne... de negenjarige buurjongen naar binnen hebben gelokt. In de kelder heeft hij hem 52 keer gestoken. Hij zette de beelden van zijn daad op internet. Gisteren stak hij de man dood bij wie hij verbleef... nadat hij hoorde dat haar werd gezocht door de politie... H. heeft zichzelf aangegeven en werd gisteravond aangehouden. Advocaat Stijn Franke ontkent dat hij postbode heeft gespeeld... voor Willem Holleder. In een interview met NRC Handelsblad noemt hij het valse beschuldigingen. Holleder zit vast in de zwaar bewaakte gevangenis van Vught. Er wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. Vorige maand kwam aan het licht dat hij post had gekregen... via zijn advocaat. Franke geeft toe dat hij twee brieven van een vrouw bij Holleder heeft afgegeven...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 Volgens de rechter werkten de mannen zonder de goede spullen en wisten ze niet hoe gevaarlijk het werk was. De leden van Koninklijke Familie hebben ook dit jaar meegedaan met de vrijwilligersactie Enel Doet. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hielpen in buurtuin Breda. Enel Doet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Dit weekend doen waarschijnlijk 350.000 vrijwilligers mee aan bijna 10.000 klussen. Het weer steeds meer wolkenvelden. Vanavond en vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 2 graden. Morgen overdag ook droog, af en toe zon. Later op de dag in het noorden wat regen. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt vrij normaal. De meeste villen staan in het midden van het land. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer bij nieuw -Venep. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Bunnik en Nieuwegein 5 met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 6. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A20. A27 Utrecht richting Breda tussen Knoopend Everdingen en Lexmond 5 kilometer.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 Luisteraars, nou daar zijn we weer. Zand voor door op de vrijdag. Maar dan iets anders. Want het heet tegenwoordig Hans met zijn vrienden. En mijn vrienden zijn vandaag... Toetje, kleine Toetje... <laughs> en Ronald, die onze platen weer verzorgt. Hello. En wat kan u verwachten in deze twee uur? Nou, in ieder geval het weer voor het komend weekend. En ik hoop dat het er goed uitziet. En wat ik ook nog ga vertellen, dat is de groenteman... De Groenteman. Wat krijgen we in De Groenteman? Staport. Kijk, dat bedoel ik. En ik begin vandaag met een, een, een cd'tje. Ja, Michael Jackson. Ik wens u heel veel plezier. Ja, ik denk ik begin een beetje gevoelig. Ja. Ik denk, want jij bent verkouden dus dan begin ik gevoelig. Ja, en dan zet je mijn koptelefoon snoeihard. Dat heb ik niet gedaan. Ik, ja, ik heb helemaal ik niet geluisterd. Ik de tandjes. Ja, nou, ah. gegeen, ben je wel wakker. N nou, dat was ik hoor. Kijk, oh, ah. oh toch wel? Ja hoor. Oh. Ik ben nu uh, nog dover dan dat ik al ben. Oh, maar, nou, maar wat dan denk je van mij uit. dan? Hallo. Ja. Hallo. Sorry, hallo. <laughs> Dag allemaal. Ik heb Gezellig. een verkoude stem, maar zoals iemand ooit tegen Rob van Zomeren zei: een verkoude stem is ook een stem. Nee, kijk, ja. Ja. kijk. En wat denk je van woensdag? Een verkoude stem is ook een stem. Woensdag. woensdag. Weet stemmen. je dat niet? Stemmen, stemmen, stemmen. Een verkoude stem. Rood dingetje stem. zetten, stemmen dingen die je aan je hoofd hoort. <lacht> <lacht> ook. <lacht>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 Maar doen een gepast rustig nummer, hè? Nee. Kijk, nou, we zijn wel heel rustig begonnen eigenlijk. Ja, hij kan nee, het niet? wel. Ja, een ja. Beetje, beetje romantisch. Weet je wat? Romantisch. Ik versta je nog niet. Ja, dat woord kent hij niet, hoor. Is nee, het niet is vocabulaire, o, nee. Dus jij zet nooit een kaarsje ook voor je ramen zo. <laughs> dat doe jij ook niet. Nee, hoor. Dan gaat die filtrage in de fik, man. Oh, ja, dat is waar. Ja, Daar zijn niet van. Nee, nee, nee, nee, nee want oh, dat doet hij niet. Nee, hij moet zien wat hij kunnen, wat hij, wat hij, op tafel neergezet krijgt en wat hij kan vreten. Ah, oh, meer niet eigenlijk. Nee. Nou ja, het moet wel veel zijn. <laughs> en lekker. Ja, dat liefst ook. Maar veel is wel het belangrijkste. Ja, dat, ja, dat geloof ik ook nu. Ja. Als ik jou zo zie, wel, ja. ja. Dus, ja. Okay, Gaan we een uh, plaatje doen of gaan, ja, je nee, doen gaan we? Ja, nee, gaan we maar een plaatje doen. Hè? En dan gaan en dan we even, gaan even, gaan even wat... lekker muziek. Ja, dan gaan we even lekker wat muziek. zoeken. Ja. Oh. We maken er niet zo'n saaie muziekprogramma van. Nee, dat doen we niet. Oké. Okay. I won't find try to make you mine. You know I'm not that kind. <laughs> Woo! Oh, come on. I said I love you till the twelfth or never. But I won't run for a hand, leaving you behind. You know Volgens mij krijgen we nu een, een, een, een bericht van uh, ja. huiselijk vrolijke omvang. <laughs> wat zeg je nou? <laughs> Ja, want de laatste jaren zijn de speciaalbieren enorm populair geworden. En menig Zandvoorts café of restaurant heeft meerdere soorten bier op de kaart staan. Maar een Zandvoorts biertje, dat was er nog niet. Ja, tot nu. Want een bevlogen dorpsgenoot... Heeft stoute schoenen aangetrokken en heeft in korte tijd een geheel eigen biersoort ontwikkeld voor Zandvoort. Volgende week wordt het Zandvoorts bier geïntroduceerd. En dan zal het meteen in meerdere horeca-gelegenheden verkrijgbaar zijn. Wij kunnen niet wachten. Nou, ja, ik kan wel wachten hoor. Ja hoor. Zeg, uh, gaat dat gewoon te worden? Gewoon muziek door mij heen zitten draaien? Oh, je, je wordt een stuk leuker als je dan praat, moet ik zeggen. Ja, echt waar. Kom jij, jij komt er vannacht wel weer tegen, denk ik, of niet? Ah, als je het maar weet. Ja, ja. ja, en weet je, in het kader van hebben we nu bier, patat en rock'n'roll. We ja. betrappen dit visie aan kom allemaal nog aan en doe eens gek. Vier jongen van de Drense hei. een ben maf, maar dat hoort erbij. We maakten die uit, we dachten. biertje op heb, dat ik geen patat meer hoef en vanzelf ga rock'n'roll. Ja, dan, dan sla je het biertje over, dat kan oh, okay. ook. Ja, dat kan ook. Het is ja. zo leuk, jongen. Als hij een beetje aangeschoten is, ja. hij heeft maar één biertje nodig. Ja, ja, en dan? Wordt hij vrolijk of niet? Ja, ernstig vrolijk. Dan gaat hij al halverwege zijn eigen grapje... ligt hij al helemaal dubbel. Ja, oh, dan neem ik ja. volgende weer een biertje dan voor je weg. Dan komt hij niet meer bij. Dat is echt zo leuk. En dan gaat hij mm, lopen doen. Want dan heeft die, is hij al zijn controle kwijt. Och, och, och. Hoe erg is dat? Ja, dat is erg. En dan kom ik niet meer bij. Ik zeg gewoon: Neem er nog één. Ja. Nee, ja. nee, nee. Goed, hè? Ja. ja. ja. de rest van de wereld mij laten lachen. Nee, nee, dat doen we niet. We, nee, nee, we hadden het over, over de loterij. Want jij zei dat je vanavond miljonair bent. Ja. Nou, ja. dan krijgen we volgende week een rondje En, en als dat niet ja. lukt, dan wilde ik voorstellen dat iedereen die een piep piep aan me heeft sponsort voor Curaçao. Maar ja? Niet ja. geschrokken oh, zo. Dan, dan kom je er zeker. Ja. <lacht> en dan ga je een crowdfunding starten, jongen. Ja, maar dan, Doe dan moet iedereen toch tegenwoordig? Een, een wat? Een crowdfunding. Dat klinkt wel, hè? Tjonge, jongen. Ja. Wat is dat? Dan kan je uh, online op uh, speciale sites zijn daarvoor. Ja. Dan kan je online een verhaaltje maken. Ja. Of, uh, of je dat nou voor jezelf doet of voor een ander. Uh, die geld nodig heeft. En dan leg je daaruit waarom. Waarom ze jou zouden moeten steunen, sponsoren, uh, wat dan ook. Nou. En dan, uh, uh, daarom zeg ik, crowdfund. Ja. Aan, nou, dat niet uh, zo slecht. De reden waarom ze het moeten doen, kun je het warm. <laughs> ja, dat zeker. Ja. Tenminste, het ja. gaat er wel vanuit. uit. Het zal geen sneeuw liggen, denk ik. Nou, kunstmeel. Ja, meer ook niet. Dat hebben ze daar niet. Ja, we hebben pas een aardbeving gehad, ja, hè, gisteren. Ja, ja. Ja, of Gaan we nog wat vertellen? En wij waren er niet eens. Wat Gaan we nog het? wat zinnig vertellen, of niet? Oh, ja, ik, oh, ja, ik, ik, ik weet niet of jij wat zinnig zegt. Ja, ja, vanavond om ah, ja, negen uur. Nou, dat is ook zinnig. Vanavond <laughs> om negen uur. <lacht> Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... In een gezellige ambiance. Kijk, ze staat op de box hier zo. Ah. Wie is de snelste en de beste? Nou, dat ben ik. Van tevoren is het de de de eigenlijk Teams van maximaal vijf personen en 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit vanavond je avond. De kosten, zoals ik verteld heb, is 2,50. Telefoonnummer is 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. En weet u niet waar Koper is? Die zit aan de kerkplein nummer 6. Nou, iedereen weet waar Koper is. Ja, dat denk ik ook wel, toch? Ja. Uh, maar wat was nou het zinnige hiervan? Nou, ik vind het hartstikke zinnig. Als jij die vragen kan beantwoorden... Dat hij kon vertellen dat hij, zodat hij de beste is. Ook. Hij zei nog net niet dat hij de goeiste is. Ook. Door. De, goe de goeiste? Ja, de goeiste. goeiste. Ja, dat, dan, dus ja, de, ja, dat is, te overtreffende, dat nou, het is ik de overtreffende. Al die stemmen in je hoofd zeggen dat wel hoor. Ja, ik, wel? Vind, ik vind tegenwoordig ook wel 20. dat je rare opmerkingen... Op. Inderdaad, ja, de goeiste zeggen ze ook wel eens op de televisie. Dat is heel raar hè. Ja. Dat ja. is een, een Nederlands woord tegenwoordig. Ja. De Het is niet officieel hoor. Nee, ne, nou, nee. Dan, ben, dan ben ik de goeiste. Net, net ongeveer als goede koop.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 A train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Het meest legendarische album, uh, vind ik. Ja, dit is mooi, hè? Dit, dit, dit, dit, is, nog, dit is in mijn, mijn beleving. Ja? Maar dit is mijn beleving. Ja. Nooit overtroffen. Ja, maar ik denk dat ze hier ook flink aan de drugs waren, of niet? Denk ik niet? M ja, nee, ik geloof dat niet zo heel erg. Nee, geloof jij ja. dat niet? Nee. Nou, okay, nee. ik weet het niet. denk het wel. Wat gaan we doen? Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan uh, de dingers doen. De, de gaan column, we doen, toch? De dingers, de column de, ja. column. de column? Dus knallen we maar in. De, de column. De column. De van de week van... van, van Nel Kerkman, voorgelezen door Tante Toetje. Zo, <laughs> so, zegt Ik heb Hans. Een tante die niet uit Zandvoort in, die komt. Ik heb een tante. Er zijn momenten, hè? Ja? Dat ja. zelfs jij te ver kan gaan, wist je dat? Ja. Watch it. Vraag maar aan Jannie. <laughs> uh, dat is weer TMI, hè? Goed, de column namens Nel Kerkman... Volgens mij, volgens haar dus, volgens mij is bewezen dat politiek bedrijven gewoon theater is. Met een grote verbazing heb ik gekeken en vooral goed geluisterd naar het politieke carré-debat van RTL. Er was nog enige twijfel tussen het programma Boer zoekt vrouw of het debat. Maar ach, de boeren moeten het maar even zonder mijn advies doen. Zo moeilijk is hun keus wie van de drie niet en vaak kiezen ze toch de verkeerde. Carré was aardig gevuld met mensen die, net als ik, een spetterend debat verwachten. Het gespetter bleef uit. Met weemoed dacht ik aan de gezellige avonden die ik meemaakte in deze mooie zaal. Daar is deze theatershow met politici een slap aftreksel van. Ondanks het debat ben ik nog steeds een twijfelgeval en weet nog niet goed op welke partij ik ga stemmen. Er komen nog vier tv-ontmoetingen en het slotdebat is op dinsdag 14 maart... en dat zal misschien uitsluitsel gaan geven. Natuurlijk heb ik ook bij anderen om advies gevraagd... maar dat leverde eigenlijk niets op. Net zoals de kieswijzer die ik enthousiast begon. Het leek me alsof ik weer examen moest doen. Ik ben maar gestopt. Uit die hoek dus geen hulp. Op 15 maart, en niet op 17 maart zoals in de Zandvoortse kandidatenlijst staat... gaan we ook in Zandvoort naar de stembus... Foutje? Nou, echt niet. Het was gewoon een test om te kijken of je de lijst dat goed gelezen hebt. Veel commotie levert het voorstel van het CDA op. om ons volkslied weer terug te brengen. Ik vind dat een goede zaak, want sommige sporters staan flink te hannen als het Wilhelmus wordt gespeeld. Vroeger leerden ze op school het Wilhelmus. en ook andere vaderlandse liedjes. Want bij de Obade op Koninginnedag werd je geacht klassicaal uit volle borst mee te zingen. Dat gaf echt een goed gevoel. Om de couleurlokaal. oh wat erg. om de couleurlokaal in Zandvoort te behouden. zou eigenlijk het Zandvoorts volkslied op scholen geleerd moeten worden. Niet alle coupletten, maar toch wel de eerste en de laatste. Want ook dit lied wordt altijd staande gezongen. en vaak als afsluiting bij een Zandvoortse avond. Een stukje verbondenheid met Zandvoort, daar is niets mis mee. Sinds 1865 zijn wij gelukkig en tevreden. Is dat zo? Ja. Kan jij het volgens niet? Uh, deels. Een gedeelte. Ik, ik, ik ga het niet zo even zingen. Dat nee. ga ik niet doen, want dat vind ik verkrachtig. Maar um, ja, als het gezongen wordt, kan ik het meezingen. Ja, ja. Nou, ja. Ik, kan, ik, kan, ik kan geloof ik de eerste, eerste twee regels. En dan is het meestal playback daarna. Hm. Dat uh, heb jij vaker ervaren, Ja, <laughs> ik hoor ook vaak. Maar goed, dat niet. Dat mm -hmm. is een heel andere nee, vraag. Wat ik, wat ik me oprecht afvraag, ja. dit is ook weer een stukje over traditie. Ja. Al die mensen die lopen te mouwen over tradities. Waar waren die toen de, uh, in de Afrikaanse landen. de traditie van de vrouwenbesnijdenis zo wereldwijd werd afgekeurd? Ja. Dat was daar een traditie. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat moet je ja, weer niet Maar tradities. Hè? Mm, dat is wij, eens, ja wij hebben, wij. Wij ja. hebben ook, ook, ook een hoop tradities waar er een hoop aan gezaagd wordt op het moment. Dus ja. ja, maar dat vind je, je moet dat denk ik niet erg vinden. Als er aan gezaagd wordt niet? Nee, iedereen, alles schrijft voort. Dus wat moet je dan behouden? Nou, weet je, wat? je hoort vaak om je heen. de tijd verandert. Of nee, de men, het, het verandert. Maar de tijd verandert niet, de mensen veranderen. Ja. En, en ik kan nou niet zeggen dat ik dat altijd echt positief vind. Nee, niet elke verandering is positief. Nee. Maar zonder verandering sta je stil. Dat vind ik dus ook je wel. kan wel hangen ja. naar het verleden. Maar dan kom je niet verder mee. Nee, maar ik zit ook liever hoor. In plaats Ik sta. Ja? ja. Van aantal tradities ben ik toch wel heel gecharmeerd hoor. Ga door. Ga door. Kom. Valentijndag. <laughs> nee, daar heb ik nou weer helemaal niks over. Daar heb je me niet. Nou, nee, weet ook. je. Dat wordt zo gecommercialiseerd. Dat vind ik zo jammer. Ja, dat is jammer. Want wel. Valentijnsdag is meer een, uh, waarbij je stiekem een briefje... Bij iemand in de school als frummelt en daar ook zegt van ik vind jou wel heel erg meer dan leuk ja en dat heb jij nooit en gedaan ja oh. en dan gewoon niks niet zeggen dat jij het bent ja, en ja, ja, nu ja, moet ja. iedereen weten dat jij ja dat is waar hem of haar zoiets ja. leuks of moois verstuurt ja. nou blik ja. erop ja wat vind jij leuk dan de traditie in Nederland nou het stiekem het Valentijnsdag vind ik wel leuk, maar ja. niet het commerciële eromheen. Nee, in. maar wat, wat vind jij? Jij zegt, ik vind ja, sommige dingen vind leuk. Sinterklaas moet blijven, ja. want iedereen met z'n Ja, zijn en dan vooral met z'n allen Sinterklaas Kapoentje blijven zingen. Ja. Sinterklaas gecastreerde haan. Ja. ja, het is triest, sommige ja. dingen. Ik zeg ook, het meeste van de tradities vind ik prettig en vind ik leuk. Ja. Dus, en als je uh, dan toch ook veranderingen hebt, Hans. Ja. Um, oh jee. De commercie heeft een hele hoop van het feest en van, van de traditie zelf verpest. Ja, dat is waar. En de hele wereld is erin meegegaan. Ja, dus bijna kijk, de ja. hele wereld. Ja, Maar kijk dan eerst eens naar jezelf en wijs dan eens naar een ander. Ja, nou, Maar dat is in de algemeenheid wel een goed Ik zeg altijd, verkeer. als je naar een ander wijst, wijzen drie vingers naar jezelf. Ja, precies. Zo werkt het ook. Nou, gaan we weer uh, ja, klaar met dat ja, serieuze geneuzel. Ja, dat was het, inderdaad. Dat is niet, ja. o, dat Je, dat ik je is de moeilijk, tweede jongen? week dat ik te, dat tegen je moet zeggen hij ik zit te stuiteren ik op zijn stoel hier de de ik mag het mag ik mag in Mooie je <laughs> nee we hadden een, een, een werk over we het, uh, onder, hebben volgende week hebben we een gast ja. en we gaan de verloting gaan we iets anders doen want we hebben uh, vanuit Zandvoort een beetje commentaar gekregen. Dat nou, we... een verzoekje. Nou, oké. Okay. commentaar van nou, de gaan we dat zo doen. We hebben een verzoekje gekregen om ja. het anders te doen. En niet meer via internet van liken enzovoort. Maar dat het ook de mensen die dat niet kunnen doen... ook mee kunnen doen met de verloting. Ja. Dus we gaan het via de telefoon doen. Ja, want wij gaan er eigenlijk ten onrechte vanuit... dat iedereen maar internet heeft Juist. en Facebook heeft. En ja. uh, daar, via daar ja. alles kan winnen. Ja. Maar ja, dat kan niet altijd. Nee. Dus uh, we gaan nu af en toe gaan we ook een uh, loting doen. Uh, die gaan we live doen. Ja. Dus en, uh, als wij in de uitzending ergens gaan zeggen... vanaf nu mag er gebeld worden... dan uh, uh, moet je heel snel uh, het juiste nummer van de studio intoetsen. Ja. En dan uh, hopen dat je een van ons aan de telefoon krijgt. Ja. Want dan heb je wat gewonnen. Ja, precies. Dit geldt voor alle twee luisteraars. Alle drie zelfs. Alle drie, oké. Okay. Ja. Oh, hadden, nou maar we, ze moeten het wel opkomen halen. Dus uh, Ans ja. en Jack, dat wordt lastig. Maar, uh, ja, dat is pech. <laughs> maar dat mag gewoon gebeld en, en, en, wie worden. Wie ja. zijn Hans en Jack? Die zitten uh, zeker ver weg. Ver weg is dan. Ja, ja. dat dacht ik al. Ja. Ja. Maar die luisteren wel? Ja. Oh. Kijken zelfs vaak mee. Dus, oh, is leuk. Hoi. Uh, even zwaaien. Ja, hoor. Hebben ze misschien een verzoekje voor je? Uh, geen idee. Dat gaan ja, nou, we, we zo meteen ze... even checken. Ja, ga het eens dus even doen. Dat is leuk. Komt goed. Gaat goed komen. Gaan we wat doen. Gaan we wat doen. Okay. Spin, Dit gaat niet over mij trouwens. Nee, maar ik dacht eigenlijk dat we het veel helmer zouden krijgen. <laughs> Gaan we door. Gaan we door? <laughs> zo, zo heel af en toe dan roep ik hier gewoon help. Dat is alleen voor degenen die kunnen liplezen. Het was net op tijd, hoor, schat? Ja, ja. Ja, weet, weet je wat het is? Onze technicus stond net naar het licht te kijken. Ik zeg, Je gaat zeker niezen, hè? Want hij is een beetje verkouden. Een, een beetje. Beter. Het kan oh? best wezen dat u straks wat uit de spieker ziet komen. Ja, die microfoon moeten we straks uitvringen, joh. Dat is echt... Ja, het valt mee. Er hangen, hangen met twee druppels aan, ah, ah, dat nou, valt oké, okay, dat valt mee. Dat is goed. Nou, ik heb nog wel over een amazing middag. Bij Rabbel. Voor de laatste expeditie. Exped Even <lacht> opnieuw. Kom vanmiddag naar Rabbal voor de laatste editie van de Heuse Amsterdamse in de middag. Vanmiddag? V nee, vanmiddag. Nee, even kijken. 12 maart. Oh, dus zondag. dat is niet vanmiddag. Dat is zondag. Maar de, ja, oké. Okay. Ja? Nee? 12 ja? maart, kom, twa ik, kom even, ik ga even opnieuw beginnen. <lacht> kom even terug. Komt 12 maart naar Rabbel voor de laatste editie van de Heuze Amsterdamse meezingmiddag. Zie je weet... zo moeilijk was het helemaal niet. He? Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Ja. Maar... En dan heeft hij nog wel een leesbril op. Ja. ja, maar ja, ja, dat, is ja, voor de dat heb je met die oude mannetjes, ja. dat dat ik weet Geef mij maar Amsterdam. Pik een tarnici. En ga zo maar door. Een gezelle middag dus. En ze starten om vier uur. De locatie is Rabbel. Kerkplein nummer 7. Hij zit er ook in van, van, van is warm met de warm hebben de giraffeus. Toch zo'n hele lange nek. Ja. Ja. Die ja. zal er ook in zitten. Ja. Nou we gaan even Is, gaan de, is dat de Amsterdams? Ja. Oh ja. <laughs>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 You're not gonna pull the old town down One mm -hmm. day we'll return here When the Belfast child sings again Maar heb je het nu al? Ja, ik geloof ook dat ik hier niet op wil antwoorden. Nee, precies. Nee, dat zou ik ook niet doen. Gaan wij met z'n allen rekening houden dat vanavond 10 uur tot morgenavond tien uur de zeeweg afgesloten is? Ja, ik moet de hoofddoor, dus ik ga over de zand was Ja, Dat me wel handig. Ja, dat is ook een reactie van ik en de rest kan. Ja, maar hij vroeg, gaan we daar rekening mee houden? Nou, ik hoef daar geen rekening mee te houden. Er zit geen i. Ja, want de aannemer van, uh, die de natuurbrug Zeepoort bouwt, zal dan tot de volgende dag, uh, tien uur s avonds, de tijd hebben om het wegdek, dat de nodige veranderingen zal ondergaan door de natuurverbinding van nieuw asfalt te kunnen voorzien. Door de afsluiting in Zandvoort alleen via de Zandvoortslaan te bereiken of te verlaten. Ja, ja, inderdaad. Maar ze houden wel een stukje open, hè? Ja, een stuk uh, uh, fietspad blijft ja. open voor de hulpdiensten. Ja, ja dat moet je uh, Dus uh, niet voor uh, ons gewoon klootjesvolk. Nee, nee, nee. nee. Ja. Ja, of je moet toevallig hulpdienst zijn, dan mag je er langs. Ja, maar dan ben je ook geen klootjesvolk. Nee, dat is waar. Dan heb je ja, ook weer ben gelijk. je een klootje hulpdienst. Hebben, hebben we een uh, yeah. verzoekplaat eigenlijk? Ja, hebben we. We hebben we. Ja, voor, ik geloof voor een voor kanjer, hè? Voor een kanjer, hè? Ja. Ja, ja, ik heb die ons verhalen alles. gehoord, het is een kanjer. Ja. Nou, dan komt hij dan voor jou hoor. Ja? Dat is nog meer speciaal voor haar. Ik moet hem draaien, hè? Draai jij hem maar. Nikki, het speciaal voor jou. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, what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 walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. you tell her Ik weet niet wat erger is dat ik de tekst van dit nummer uit mijn hoofd keek. Hoe komt dat? Geen idee. Hij vond, zie ik hem gewoon een heel mooi nummer, terwijl hij het een beetje doet. Ja, dat is ook zo. Het is een mooi liedje. Toch? Ja. Goed. Maar we dus, gaan nu weer uh, wakker ja, worden, Ja, toch? en uh, uh, bovendien uh, zijn we bijna aan het einde. Het is het einde ja, dat, uur. Ja, het is heel snel we gaan eigenlijk. Dus. Het was ook weer gezellig, het eerst uur. He. Ja, altijd. Ja. En we gaan gewoon door, hè? Ja. Tuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Uh, onder wel? het motto, wij zullen doorgaan. Ja. Uh. Die gaan we niet zingen, hè? Nee, gaan we niet zingen. Nee. Oh, oh, nee, niet. Oh, niet zingen. zingen. Op advies van, de, van de, de kick in de side, oftewel de sidekick. Ja. Je oh wel ook oh ja, we hebben hem even stopgezet, anders de, de halen we het niet. He? Ja. Ja. Maar ik, ik zou je vertellen, we hebben net iets. Ik zei iets niks, hoor, net. Oh. Je zegt de sidekick, dat ben ik. Ja. ja. ja. Maar ik was dat advies. Oh nee. Niet. Ik ben nee, de, nee, nee, nee, dit is. Zij is de sidekick en ik ben de kickside. side. Ik heb er al mijn spijt van dat hij stilstaat. Ja, Mooi nummer hè? Ja, hartstikke mooi nummer. Ja. Mag ik ik al? een... Vooral als je net even wat te kort is. Hans, oh, mag ik al? Ja, naar strakjes. Oh, doe je. Nee, strak, straks mag je eventjes. Ja, ja. Dus we gaan eerst even gaan we naar, de, naar het nieuws en de reclame en dan mag jij hmm. niks doen. Nee, hmm. Ja is het goed. Nee. Kan je eerst nog Ik schone... wil nu. Nee, je moet eerst nog schoon. Het ritme van ZFM. ZFM. ZFM via de kabel op 104.5.